Frankrijk wil volgende maand beginnen met de terugtrekking van 4000 militairen uit Mali. Een populaire Egyptische komiek heeft zichzelf aangegeven bij justitie in Cairo. Er was gisteren een arrestatiebevel tegen Bassem Youssef uitgevaardigd... voor het beledigen van de islam en van president Morsi. Youssef presenteert wekelijks een satirisch televisieprogramma... De Egyptische Justitie begon in januari een onderzoek tegen de komiek... omdat hij herhaaldelijk de draak had gestoken met president Morsi. Op Twitter noemt Youssef het arrestatiebevel een flagrante aanval op de vrijheid. Voetbalclub Schadewijk uit Os heeft twee spelers gerailleerd... na een gewelddadig incident gisteren tijdens een wedstrijd van het eerste team. Een van de twee had rood gekregen... en daarna een speler van het andere team tegen het hoofd geschopt. Er ontstond een vechtpartij... Schadewijk betreurt wat er is gebeurd. Er is geen excuus mogelijk als een speler een andere voetballer slaat of schopt, zegt de club. De man van 22 die de trap tegen zijn hoofd kreeg, heeft aangerichter gedaan. Wielrenster Marianne Vos heeft voor het eerst in haar loopbaan de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Na een wedstrijd over 127 kilometer was ze de snelste van een kopgroep van vier. Het was de derde wedstrijd uit de wereldbekerreeks. Vos won dit seizoen al de Ronde van Drenthe. Het weer, in het oosten misschien nog wat sneeuw. Komende nacht lichte vorst en er kan een mistbank ontstaan. Morgen volop zon en het wordt een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie, er staat ziel op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Langzaam rijden tussen Gooi meer en Muiden-Oost over vijf kilometer. Wanneer u besluit een occasion te kopen, gaan wij ervan uit dat u er heel wat jaren in rond zal gaan rijden.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 Zeker, want de treinen in Zwitserland rijden altijd op tijd. Dus is Fabian Cancelara vertrokken op de oude Kwaremond. En hij kreeg nogal wat goede mannen met zich mee. Hij kreeg Boas Son Hagen met zich mee. Chavanel, Langeveld. Dat waren allemaal mannen die probeerden het wiel te houden van Cancelara. Het lukte ze allemaal niet. Stuk voor stuk werden ze eraf gereden. De enige die kon volgen, u raadt het al, Peter Sagan, de Slowaak. Het is een duel tussen de twee mannen die het voorseizoen gekleurd hebben. Fabian Cancelara en Peter Sagan. Ze zijn weg uit het peloton met nog 16 kilometer te rijden. En zo meteen pakken ze ook Jurgen Roelands op. En dan kunnen ze beginnen aan de finale van deze wedstrijd. Daar is Roelands. Hij kijkt om. Hij ziet de twee naderen op het stuk tussen de Oude Kwaremond en de Paterberg. Wat een prachtig duel. En wat hebben die twee woord gehouden. Zij zouden de koers kleuren. En ze hebben het gedaan tot nu toe. Sagan en Cancellara zijn ontbrand. In Almelo Heracles tegen AZ Henk de zoverste hoekschot voor Herakles aan de linkerkant van het veld gaat genomen worden door Feyenoord. De stand is nog steeds 2-1 in het voordeel van AZ. Maar wat hadden die mannen uit Alkmaar een paar minuten geleden geluk? Een uh, voorzet uh, van de invaller van Michem. En die werd bijna, bijna in eigen doel getikt door Retier Reijnden. Nu even die voorzet afwachten en komt voor de goal even afwachten of die bal nog weg, weg werd gewerkt uit het uh, strafschotgebied. Dat is nu in elk geval gebeurd. De stand blijft voorlopig 2-1 voor AZ. Richard van der Maden ziet Vitesse winnen van Pexwolle. Ja, Feyenoord verliest PSV gelijk. En voor Vitesse longt de zesde overwinning op rij. 78 e minuut. 2-0 voorsprong voor de Arnhemmers tegen Pexwolle. Zwolle. al begonnen in Waalwijk bij RKC Aero, Ronald. Ja, Johan een minuut of 30. <laughs> uh, nog, uh, nog 13 minuten, dan zit het erop. In, um, in Wit-Waalwijk, 3-0. Is nog altijd voor RKC Lieder. Um, Wormgoor. En Braber maakte de goals. Maar dat gebeurde allemaal voor Rust. En na rust is het schrijfboekje akelig leeg gebleven. Trino voor Erkensen. En dat schijfboekje raakt nu pas vol in de Ronde van Vlaanderen. Want de grote mannen zijn van voren, Sebastian en Gio. En ik kijk nu op de rug van het achtervolgende pelotonnetje. Natuurlijk is dat pelotonnetje oh. verder uitgedund. Een pelotonnetje. Dat maar. En we gaan naar Richard, Hoor ik. Pek Zwolle trocht teruggekomen in de wedstrijd. Een doelpunt van Valpoort en Veldhuizen. De keeper van Vitesse is boedend. Zou het dan toch nog kunnen in deze wedstrijd voor Pek Zwolle? Valpoort maakt in elk geval de aansluitingstreffer. Het is slordig wat Yasuda daar doet. Hij kopt de bal in het centrum weg. Dat is nooit heel erg verstandig voor de voeten van Valpoort. En die passeert Veldhuizen. En zo staat het in een 79ste minuut. 2 tegen 1 gaan wij weer terug naar het fietsen. Gio. Zeker de drie koplopers, want we hebben drie koplopers inmiddels. Ik zei het net al, Sagan en Cancelara hebben aangesloten bij Jurgen Roeland En het gaatje dat ze hebben met het achtervolgende peloton is niet groot. 15 seconden. Maar we weten dat beide mannen, en dan heb ik het alleen over Cancelara en Sagan, dat die dat kunnen. Sagan bewees het in Gent-Wevelrum, Zetten daar even het hele peloton voor Aap. En Cancelara, die reed in de E3-prijs iedereen naar huis op een min of meer vergelijkbaar parcours met het parcours van vandaag... ...van de Ronde van Vlaanderen. Zij zijn vlak in de buurt van de Paterberg. Het is Cancellara die daar als eerste naar boven draait. De Kasseye op met Sagan in het wiel. En Jurgen Roelands erachter. En dan denk ik toch echt wel dat Roelands dadelijk de eerste is... ...die eraf zal moeten. En wat gebeurt daarachter? Dat achtervolgende peloton waar ik Langeveld zag zitten. Waar ik Boom nog zag zitten. Waar ik ook nog Juan Antonio Fletcher in het laatste wiel zag meerijden. Een uitgedund peloton. Daar komen ze. Langeveld aan de leiding daar. Dan is het Paulini Boer. De zit daar nog bij. Dekenkop zit erbij. Chavanel zit erbij. En zo schuiven ze allemaal voorbij. En het gaatje is niet groot hoor. Het kan nog allemaal. Bovenop de Batenberg, Sebas. Het is echt maar een seconde of 5, 6. Het zit heel, heel, heel, heel dicht bij elkaar. Voor op de laatste keer, Batenberg. Dus voor de laatste keer. Op, uh, uh, over die kasseien tussen uh, de Vlaamse vlaggen door van al dat publiek wat daar de renners de drie keer vandaag in totaal langs heeft zien komen. En de derde keer, dat is de mooiste keer, wat nu dus de grote namen met Cancellara en Sagan en Roelands dus in de aanval, Cancellara rijdt weg. Cancellara rijdt weg. Een heel klein gaatje met Sagan. Er rijdt er nog een neutrale materiaalmotor, rijdt er tussendoor. Dat betekent dat het gat steeds groter wordt. En dan is het Cancellara die weg is. Roelands was de eerste. Die moest op die steile Paterberg. Een stukje van 20%. Ja, en dan wordt er hier geklapt door aan de finish. De mensen staan op de banken. Die kijken natuurlijk naar grote televisieschermen. En die zien dan dat die locomotief dat die uit Zwitserland, dat die echt los is gekomen. Dat die nu definitief doordendert in de richting van de streep hier in Oudenaarde. 14 kilometer nog te rijden. Fabian Cancellara is weg bij Peter Sagan. Het gaatje is 6 seconden. Vitesse, Vitesse. Het zal toch niet? Richard van der Maden. 10 minuten nog en het wordt natuurlijk nu toch wel een klein beetje penibel met die 2-1 tussenstand. Doelpunt zojuist van Valpoort zorgde dus voor 2-1. Vitesse heeft gewisseld. Een verdedigende wissel want Van der Struik is erbij gekomen. En Havenaar met wat klachten overigens naar de kant. Aanval van Bexwolle over de linkerkant met de handige Moktar die het Kala's daar heel moeilijk maakt. Lage voorzet richting Valpoort in het strafschopgebied. Kasia verdedigt, Jansen verdedigt. Bal gaat iets terug, nog altijd in het strafschopgebied. Maar dan goed naar de bal gekeken door Kasia. Paas de bal naar Boni. Kans op de counter voor Vitesse. Paas van Boni. Hoog gaat richting Kakuta. Die neemt hem mee met het hoofd. Is dat een overtreding? Nee. De scheidsrechter laat doorgaan. En Kakuta verprutst die kans. Zoals Vitesse een minuut of vijf, zes geleden ook een grote kans op 3-0 liet liggen met een diepe bal van Jansen richting Ibarra. Ook dat was weer zo'n moment in de omschakeling. Zo'n counter van Vitesse. Maar Ibarra verprutste ook die kans voor Vitesse. Van der Struik kopt de bal weg. In de voeten van Saimak. En die speelt bij Pek School. En daar gaat de ploeg uit Overijssel weer richting het doel van uh, Vitesse. Het schot van Saimak gaat 2-3 meter naast het doel van Piet Veldhuizen. 83 minuten op de klok. Vitesse leidt nog altijd met 2 tegen 1. En als wij goed geïnformeerd zijn, leidt AZ nog altijd bij Heer Aakles en Kok. Ja, zeker. De Miskie erin gaat schieten. Heeft hij bal die bal. Ja! Ja, hij tikt hem naar de benedenhoek. Belterman speelt de bal weer naar de buitenkant. Komt hij weer voor de goal? Kan hij nog weggewerkt worden? Wordt nog niet weggewerkt. Nog eens een keer Duarte. Duarte gaat die bal voorzetten bij de tweede paal. Estiban, Estiban. Ja, Estiban. In twee keer moet hij even graaien. Weer een curieus moment voor het doel van Alkma. Het voor Estiban. Maar hij heeft het weer gered. En zojuist was ook nog aanzet. Heel dicht, heel dicht bij een doelpuntje. Het was altijd door die dag door te breken. Hij werd gehinderd door Koenders. Gert-Jan van Beek furieus. Van. Hij wilde gewoon dat er sprake was. Althans bij de scheidsrechter van een doorgebroken speler. Paul van Boeken gaf alleen een gegeven. En weg was de kans voor AZ. Weg was de kans voor Altidoor. Bal wordt diep gespeeld door Herakles in het 16-meter gebied. Tewieri moet die bal voorzetten van achter de achterlijn. Estiban, weer is het Estiban. De hele grote kansen heeft Herakles in die tweede helft nog niet weten te realiseren. Maar hoeveel ballen zijn er niet neergedaald in het 16-meter gebied? En hoeveel ballen heeft Estiban niet weten op te pakken? Ik kijk naar het scorebord. 85 minuten gespeeld. 2-1 voor AZ. Maar er komen zeker nog 3 à 4 minuten bij extra speeltijd. In verband met allebei blessures door behandelingen en vertraging van het spel. RKC tegen ADO Den Haag dan. Zo'n beetje de slotfase, Ronald? Ja, ja, die is al een tijdje bezig hoor. 7 minuten nog, 3-0 voor RKC tegen ADO dat het natuurlijk wel probeert, maar echt al eigenlijk vanaf minuut 1 niet bij machten is vandaag om het RKC erg lastig te maken. En RKC speelt gewoon een versnelling lager in de tweede helft en heeft eigenlijk niets te duchten van Van Aden de Haag. Het publiek had wellicht graag gezien dat er nog een doelpunt was gemaakt door de Waalwijkers. Hij heeft nu het applaus maar bewaard voor Peter Jongsteger, die hier dus kwam van de graafschap. Toen heeft geen space in de voorbereiding en nu zijn eerste wedstrijd achter de wielen heeft. Nou ja, bijna een hele volle wedstrijd. Na een minuut of 65 werd hij eraf gehaald en dat leverde hem een applauswissel. Op In de slotfase bij RKC. Jef Stans op zijn positie. Visser is de laatste wissel bij ADO Den Haag. Nu kunt je je een beetje voorstellen dat dat ook geen effect sorteert. ADO kijkt toe hoe Vitesse nu, of RKC nu de bal heeft met Drost. Nog maar weer eens terug naar Zoet. Ja, die heeft nog één keer in actie moeten komen. Op een schot van Kolk had hij nog wel de nodige moeite mee. Het enige wapenfeit eigenlijk van ADO Den Haag. Nu Boukari in de as van het veld. Draait om zijn as. Is uiteindelijk Omero en Malone kwijt. En houdt RKC gewoon in balbezit. En Duits denkt dan, nou ja, dan maar terug naar uh, Jeroen Zoet. Nog een uh, minuutje of uh, zes en uh, extra tijd. En het is 3-0 voor RSC dat zeker drie punten gaat halen vanmiddag. Cancelara ging er vandoor en houdt hij stand, Sebastian Gio. Het lijkt er wel op, want hij heeft al 32 seconden voorsprong op die twee achtervolgers op Peter Sagan en Jurgen Roelands. En die worden op dit moment ingelopen door de eerste mannen van het achtervolgende peloton. En dan hebben we Cancellara Solo. Spartacus wordt hij wel genoemd. Dat kun je je ook wel voorstellen, zo'n strijder op zo'n strijdwagen met een bezeepte blik in de ogen in de richting van de finish. Sagan en Roelands kijken om en die zien daar Stijn van den Berg naderen, dat is de boomlange man. Uit de ploeg van Tom Bonen. Bonen die er niet meer bij is. Maar die probeert het gat in elk geval dicht te rijden. Het gaat natuurlijk om ereplaatsen. Maar die overwinning. Ja, 2010. Toen won hij al de wedstrijd hier Fabian Cancelara. Vorig jaar lag hij in de kreukels. Met een sleutelbeen dat op vier plaatsen gebroken was. Sebas, En nu op weg dus naar de overwinning. Ja, ja, ja. In Kerkhoven misschien wel. Misschien wel. En in Kerkhoven. Die plaats is duidelijk genoemd. Naar die grote kerk die wij nu passeren. En dan gaat Fabian Cancelara rechts afslaan. Maar dan, dan begint het probleem misschien wel. Die nieuwe finale. Die lange, lange, lange, een hele brede weg in de richting van Oudenaarde. En er staat een noordoostenwind. Dus als wij het allemaal goed hebben bekeken, moet Fabian Cancelare hier op deze weg dadelijk de wind op zijn minst schuin tegen hebben. Hij heeft in ieder geval de tijdrithouding ingenomen met zijn armen liggend over de beugel van dat kromme stuur op zijn racefiets. Daar komt hij aan. Nu weer onder in de beugel. Fabian Cancellara, gegang maakt of eigenlijk opgeheerd door de wagen van de jury. Het peloton rijdt op 30 seconden. De strijd tegen de klok, ook in Arnhem. Vitesse Pek Richard. 86,5 minuten op de klok. 2-1. De voorsprong voor Vitesse. Boni en Havenaar maakten de goals in de eerste helft. En Valpoort in de tweede helft voor Peck Zwolle dat beter is gaan spelen. In de tweede helft, dat heb ik al een aantal keren gezegd. Vitesse had zojuist de wedstrijd definitief op slot kunnen gooien. Kansen voor Van Ginkel. Na uitstekend werk. Wat is hij dan toch? Balvast van Boni. Die Van Ginkel eigenlijk 1 op één met Boer zette. Maar de Zwolse doelman redde uitstekend. En vervolgens was het Boni zelf die dicht bij de 3-1 was. Met een Prima actie, Schudde zijn directe tegenstander van zich af en had eigenlijk moeten scoren. Maar weer was het boer die redding bracht namens Peck Zwolle. En dat betekent dat de 2-2 voor de ploeg van Hart Langeler volgend seizoen hoofdopleidingen bij PSV nog altijd kan. Maar eerst naar Ronald van der Geer. Ja, 4-0 voor uh, KC. Dros maakt er nog eentje. Drie minuten voor tijd. Goed doorgaan aan de rechterflikken kant van uh, Robert Braber. Legt de bal voor de goal en dan uh, staat Dros. Die is daar meegeslopen voor die goal te wachten en uh, geeft het laatste ding. Voorbij Coutinho, 4-0 in het Haagskwartiertje, Nou, Dat stelt eigenlijk ook niks voor. 4-0, dat zal ook de uitslag zijn. Richard. 2,5 minuut nog in de Gelderdoom. Vitesse-Pek 2-1 de tussenstand. Vrije trap voor uh, Pek Swolle. Gele kaart zojuist voor Theo Jansen. Dat betekent dat hij volgende week de thuiswedstrijd tegen Nac Breda moet missen. Vrije trap dus voor Peck. Dat is nu belangrijk. Met Saimak en Veldhuizen die redt. Lastig schot, volgens mij onderweg nog. Licht van richting veranderd, weet ik niet zeker. Maar in elk geval pakt Veldhuizen die bal. Twee minuten nog in dit duel, plus wat extra tijd. Vitesse leidt 2 tegen 1. Heracles AZ, AZ op weg naar drie hele belangrijke punten, Henk Kok. Ja, op weg, op weg. Maar er komen zeker nog Ik drie ben minuten ben bij. Drie minuten. Ik ben zie ben nu de bal met de bord. Er komen nog drie minuten bij. We zitten in de negentigste minuut. Vanaf nu nog drie minuten. Met de stand van 2-1 in het voordeel van AZ. Vrije schopjes is genomen door AZ. Maar Elm kan niet uh, bij de bal. En de stormloop van aanvallen zal ook in de slotfase gewoon doorgaan van deze wedstrijd. Hendriksen kan niet bij de bal. Duarte een paar meter over de middenlijn raakt de bal uh, kwijt. En dan wordt hij diep gestuurd. Nou nee, daar kan altijd door helemaal niet op lopen. Maar ook uh, Pasveer komt heel razendsnel uit zijn doel. Om zo snel die bal weer in de voorwaartse richting te, te brengen. En dat gebeurt nu. Bal richting Castellion, richting Duarte. Er wordt uh, gekopt, Maar die bal die wordt opgevangen door de Schot! Weer is er Estiban. Niet in één keer klem vast. Maar het was een verraderlijk schot. Dat was een dalend schot. En dus zat hij toch heel goed aan. Maar een nieuwe hoekschop voor, uh, voor uh, Herakles. Bal wordt weer genomen naar de rechterkant uh, van het veld. Die bal wordt genomen door, om ene door uh, Veinovic. En alles zit in het 16 meter gebied uh, van uh, AZ. Uh, ja, ja, dan moet je de klusbal niet tegen. Ja, maar daar komt de bal. Fijn of Ins. Het moet echt die bal zijn. Stomt je bal weg. Bal blijft hangen op de rand van de 16-meter gebied. Na gaat nog eens een keertje schieten. Weer weggewerkt uit het 16-meter gebied. Stand blijft voorlopig 2-1 voor AZ. Spannend in Almelo, ook spannend in Arnhem. Richard. Ja, het kan natuurlijk nog altijd. Ik had het eerlijk gezegd niet meer verwacht. Die goal van Pek Swolle in de tweede helft. Maar met 2-1. Kan het natuurlijk voor de ploeg van Art Langeler nog altijd. Vrije trap is er nu voor Vitesse in de 90ste minuut al van deze wedstrijd. Ik ben benieuwd hoeveel minuten extra tijd we er nog bij krijgen. Ibarra bleef natuurlijk wat lang na die overtreding van Asiento op de grond liggen. Nu is die vrije trap inmiddels genomen met Boni. Theo Jansen heeft daar wat ruimte om te pasen. Doet dat naar Van Ginkel. Loopt zelf door op het in. Theo Jansen met zijn linker. En dan via de voet van Klieg gaat de bal over de achterlijn. Drie minuten extra tijd. En Vitesse moet, en dat is heel duidelijk het geval in deze tweede helft... mee in de strijd, mee in de duels die Pekzwolle levert na rust. Dat beter is gaan spelen. Na rust. En de 2-1 ook wel verdiende. Maar nog altijd staat Vitesse dus voor. We gaan de slotfase in met drie minuten extra. Ja, en inmiddels afgelopen is RKC tegen Ado Den Haag 4-0. Dat betekent dat wij weer terug gaan naar Heracles tegen AZ. Henkok. Nog een kleine minuut en de bal is op de helft van Herakles. AZ gaat zelfs ingooien. Zeven wedstrijden niet gewonnen AZ. Het laatste wedstrijd die ze wonnen was op 25 januari tegen uh, VVV. En nu met 10 man winnen van Herakles. Het zit erin. het zit erin. En dan heeft AZ in die tweede helft met 10 man heel knap stand gehouden. Nog 30 seconden, maar de bal is nog steeds op de helft van Herakles. Pas weer nu. Het gaat om de laatste aanval. Ik kijk naar het scorebord. 92 minuten en 40 seconden. De laatste aanval van Herakles rolt op het doel van Estiba. Af. Het is Rinstra. Rinstra speelt die bal naar de rechterkant, naar de Duarte. Duarte in de 16 meter gebied. Die bal moet komen. Oh, hij bleef staan. Hij bleef staan, maar hij heeft toch de bal. En Everton kon er net niet bij. Net niet kon hij erbij. Maar Estiban had een paar passen naar voren moeten maken, maar hij heeft de bal. En dat is dan het geluk van deze keeper in deze wedstrijd. Ik kijk naar het scorebord. Ik kijk naar Paul van Boekel. De bal hij is weer op de helft van Heracles. Hij fluit signaal, Zal elk moment klinken. Nog één keer nog één keer een vrije schop voor Heracles. Pas Pasveer gaat die bal heel snel nemen. Maar we zitten nu op 93 minuten en 15 seconden. Drie minuten extra speeltijd toch? Ja, ja, minimaal. Minimaal, zoals er altijd wordt gezegd door de speaker. Pasveer gaat die bal ongetwijfeld nog eens een keer in het strafschopgebied brengen. Esteban staat buiten de vijf meter. Hoge bal, komt voor Esteban, voor Esteban. Hij stomt niet goed, hij stomt niet goed. Hij wordt van de doellijn gehaald. Hij wordt van de doellijn gehaald door Marcellus. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Wat heeft AZ hier in de slotfase gelukt. En die bal, die stond niet goed, die bal die gaat over zijn knuister heen. En dan kan Duarte en Everton, die kunnen niet bij, op de doelijn Castellion ook niet. Maar dan is Marcellus de reddende engel op de doellijn. En heeft AZ na zeven wedstrijden niet gewonnen te hebben. Hier met tien man gewonnen van Heracles. 2-1 is de eindstand. Dan nou gaan wij nog even snel terug naar Richard van der Maan. Is het bijna afgelopen, Richard? Ja, we zitten in extra tijd. Nog een klein minuutje, weer een gele kaart. Nu voor de centrale verdediger van Pekswolle Zwolle, Lachman. Vanwege uh, protesteren ook, volgens mij. Ja, u hoort het misschien, het publiek hier in de Gelderdoom, Natuurlijk achter de thuisploeg, want Vitesse rukt op. Gaat weer een plek op. De ranglijst stijgen naar de tweede plaats waarschijnlijk na een weekend. Waarin dus Feyenoord verloor, PSV gelijk, Ajax straks nog moet voetballen. Is Vitesse voorlopig de winnaar van dit weekend. Want het staat voor in de extra tijd tegen Pex Wolle. Theo Jansen paast de bal met zijn linkervoet richting Ibarra in de laatste seconde van dit duel. Waarin Vitesse toch matig speelde in de tweede helft. Maar het is uiteindelijk genoeg om de drie punten in eigen huis te houden. Het wint van Pek Zwolle, het was ook wel Verdiend, want zeker in de tweede, de eerste helft speelde Vitesse veel en veel beter dan Pexvolle. Einduitslag hier in Arnhem 2 tegen 1. Betekent dat alle consequenties op een rijtje? Roda tegen PSV 2-2. Vitesse Pexvolle werd dus 2-1. RKC tegen Adenhaag Aden 4-0. En Herakles tegen AZ 1-2. wij gaan snel weer fietsen. Ronde van Vlaanderen ligt hij nog voor met zijn Zwitserse uurwerkje om. Sebastiane Grio. Het is gebeurd hoor. Het is gebeurd. Iets meer dan 2 kilometer nog voor. Fabian Cancellara. De handen nog steeds onder in de beugel. Bij die renner van de Leopard Track. Die ploeg waar hij voor rijdt. En de Zwitser gaat huis houden of houdt al huis in Vlaanderen. En gaat voor de tweede keer in zijn carrière deze wedstrijd winnen. Nog twee kilometer en de voorsprong meer dan één minuut. Geweldig in de voorsprong van meer dan een minuut heeft hij in ieder geval op Peter Sagan en Jurgen Roeland, Want die zijn nog steeds los van het achtervolgende peloton. De mannen die daar samenwerken komen maar niet dichterbij. Deze twee gaan voor Plaats twee rijden. Hoelands knap gepresteerd samen met de man die het seizoen gekleurd heeft, Peter Sagan. Dat was de man die we ook mee verwacht hadden. Net als Fabian Cancellara. Maar wat is het knap dat Cancellara dit doet? Inmiddels binnen de twee kilometer. van Dekenkoop leuke man in zijn eentje. Fabian Cancellara op weg naar het vod van de laatste kilometer. De rode vlag. Hij rijdt er nu onderdoor, onder die boog. En weet dan dat hij bezig is met een zegentocht. Een voor hem geplaveide weg. Op weg naar succes in de Ronde van Vlaanderen. Voor de tweede keer. Vorig jaar dus. Die sleutelbeenbreuk. Toen viel hij over die bidon. Toen was het een rampseizoen. Toen kon hij ook Parijs-Roubaix niet meer rijden. Maar nu is hij in de vorm van zijn leven. Opnieuw Fabian Cancellara. Want wat vorig jaar allemaal tegen zat, dat zit dit jaar allemaal mee. Je ziet het ook aan zijn hij schudt het hoofd gewoon. Waarschijnlijk van ja, verbazing. Van hoe is het mogelijk na dat jaar. Hij viel ook nog eens een keer op de Olympische Spelen. De wegwedstrijd. Daardoor kon hij de tijdrit niet uh, rijden. Fabian Cancelara. Hier gaat hij op weg naar een hele mooie overwinning. In elk geval een overwinning met emotionele waarde. Want je zag het al. Toen hij de E3-prijs won. Uh, een dikke week geleden op vrijdag. De E3-prijs Haarldeke. De kleine ronde van Vlaanderen zeggen ze dan. Toen uh, was hij eigenlijk al geëmotioneerd na afloop. Toen had hij al een beetje tranen in zijn ogen staan. Die man die Spartacus genoemd wordt. Die onverslaanbaar lijkt als hij echt goed is. Maar die dan toch altijd wel een mens blijkt. Nu gaat hij even staan op de pedalen. En kan hij beginnen aan die zegentocht. Hij kijkt om. Jawel, hij steekt al de hand omhoog. En ook even de twee vingertjes voor die twee overwinningen in de Ronde van Vlaanderen. Er stond geen maat vandaag op Fabian Cancellara. De man uit Zwitserland. Zijn tweede overwinning van dit seizoen. Hij werd derde in Milaan San Remo. Ook daar maakte hij de koers. En nu komt hij over de streep. Onder luid gejuich van het publiek. Want ze beschouwen hem hier toch een klein beetje als een Vlaming. Zeker nadat Tom Bonen geblesseerd uit koers is gegaan. Na 20 kilometer al. Ze vinden het hier prachtig. Hij heeft zelfs een supportershome. Een eigen supportersclub in Oudenaarde. Nou, als hij even doorbolt. Dan rijdt hij zo naar het centrum van de Ronde van Vlaanderen toe. Waar dat supportershome is gevestigd. Dan kan hij daar zijn supporters persoonlijk de hand gaan schudden. Kijken wat erachter gebeurt. Wie het sprintje wint om de tweede, tweede plek. Ja, Roelands is ook een prima aankomer. Die kan dat ook. Maar ik denk toch wel dat Sagan, terwijl wij nog steeds kijken naar die geëmotioneerde Fabian Cancellara, dat Sagan daar toch dat sprintje moet gaan winnen. Ze blijven in elk geval voor op de achtervolgers. Waar we Paulini zo'n beetje uit de mist zien opdoemen daar achter. Fletcher zit daar geloof ik ook nog bij. Of is het Leukemans? Het is een man van Vakant Soley daar bij Paulini. Maar dat gaat om plek nummer 4. Het is natuurlijk vooral plek nummer 2 waar we in geïnteresseerd zijn. Na die overwinning van Cancellara. De klok tikt in ieder geval verder op dit moment. Is bijna al aan de minuut gekomen. Nu zijn we aan de minuut sinds Cancellara over de finish heeft gekomen. Wat heeft hij dat dan ongelooflijk gedaan? Na de Paterberg gewoon iedereen losgereden en solo naar de finish gereden. Hier komen de twee aan. Het is Roelands in het wiel en Roelands kan zich niet bedwingen. Die trekt de sprint aan en die probeert dan Peter Sagan te kloppen. Maar je ziet dat het absoluut kansloos is. Sagan wint het sprintje om de tweede plaats. Hebben we hier toch wel een droompodium. Cancellara 1, Sagan 2 en Jurgen Roelands 3. En daarachter dan het pelotonnetje. Ben benieuwd wie daar dan de sprint gaat winnen. Daar zien we de mannen komen. Daar zien we dat Christophe de man, de noor uit de katusha ploeg. De tweede is de man die als eerste komt van dat peloton. Hij wint de sprint van de achtervolgers. Maar dat doet er allemaal niet toe. Cancellara wint de koers voor Sagan en Roelands. keren wij terug naar het voetbalspel speelronde 28 in de Eredivisie. En voor Ajax is het tot dusver een uitstekend weekend. Want Feyenoord en PSV verspeelden punten. En dus kunnen de Amsterdammers goede zaken doen. Om half vijf begint in de Arena de wedstrijd tegen NEC. En Andy Houtkamp blikt vooruit met de trainer Frank de Boer. Frank, hoe is de paas er tot nu toe? Ik heb een lekkere paasbrunch gehad bij mijn schoonouders En uh, daarnaast uh, natuurlijk, wat jij bedoelt, denk ik nog een... Uh... Een paar leuke uitslagen geweest tussendoor, dus uh, tot nog toe goed, maar uiteindelijk uh, heb ik het ook net tegen de jongens gezegd, kijk, wij moeten niet afhankelijk zijn uh, van andere resultaten. Wij hebben alles zelf in handen, hand, als dus we alles winnen de komende 7 wedstrijden, dan zijn we kampioen, zo, zo simpel is het. Natuurlijk uh, is het leuk als concurrentie verliest, maar wij moeten gewoon ons eigen spel spelen en dan heb je kans dat je kampioen kan worden als je ja, dit niveau houdt wat we de laatste weken laten zien. Iedereen zegt, ja, je bent als laatste aan de beurt. Dat is een voordeel. Zie jij dat ook als een voordeel? Ja, je kan de twee kanten op kijken. Als er mensen of concurrentiepunten laten liggen, kan het een voordeel zijn. Aan uh, de andere kant, als je al als op vrijdag bijvoorbeeld gespeeld hebt... en jij hebt drie punten binnen, dan moeten zij dat eerst nog maar eens zien te halen. Dus dat geeft ook een bepaalde druk natuurlijk. Dus het weegt aan beide kanten. Denk ik. Hoe is het met de druk? Is die nu anders dan laten we zeggen, na een wedstrijd of tien? Ja, dit is echt meer ja, dat je echt van finale tot finale uh, bezig bent. In het begin ben je ook natuurlijk een beetje zoeken uh, uh, welke spelers uh, ja, past het beste bij ons systeem. En ik denk nu dat we het vrij aardig voor elkaar hebben. Dus uh, ja, nu kun je daar meer, meer de focus op leggen op echt de finale. Het is altijd de bedoeling dat je kampioen wordt. Nu begint het in de echt beslissende fase te komen. Wat merk je daarvan? Nee, niks. Kijk, dus wij proberen die jongens gewoon uh, voor te bouwen dat zij gewoon de dingen moeten doen waar ze goed in zijn. En uh, dan is de kans dat we een goed resultaat halen, halen gewoon hartstikke groot, denk ik, met dit kwaliteit wat wij hebben. En ja, dat is het allerbelangrijkste. En je moet niet zeg maar uh, rare dingen gaan doen of andere dingen gaan doen wat je daarvoor uh, nog nooit gedaan hebt. Dan de tegen NEC. Er was nog even een vraagteken. Paulsen, kan hij wel, kan hij niet spelen? Hij kan niet spelen. Hij kan niet spelen, dus uh, Sjön speelt op die positie. Sjön op zijn positie en boerrichter voorin? Boerrichter aan de rechterkant. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is iets voor half vijf. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws met Gert Kruik. Islamitische extremisten hebben een aanval uitgevoerd op de stad Timbuktu in het noorden van Mali. Het is de tweede keer dat de stad wordt aangevallen sinds de Franse en Marinese troepen de moslim in januari uit de steden in Noord-Mali verdreven. Frankrijk wil volgende maand beginnen met de terugtrekking van de 4000 militairen uit Mali. De Egyptische komiek Bassem Youssef heeft zichzelf aangegeven bij justitie in Cairo. Tegen hem liep sinds gisteren een arrestatiebevel voor het beledigen van de islam en president Mohamed Morsi. Tegenstanders van Morsi zeggen dat de president kritici monddood probeert te maken door Youssef op te pakken. En op het Sint-Pietersplein in Rome heeft de nieuwe paus Franciscus opgeroepen tot vrede in de wereld. Over de oorlog in Syrië zei hij, hoeveel bloed moet er nog vloeien, hoeveel moeten de mensen nog lijden voor er een politieke oplossing is gevonden. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Gerd Hiemsta. De koudste Pasen hebben we nu uh, sinds 1964. Maximum temperatuur van 4,3 graden slechts in de beeld vandaag. Er is veel bewolking nu. De zon schijnt af en toe in de zuidelijke helft van het land. Trekken enkele sneeuwbuien over. Vanavond en vannacht klaart het op en het blijft droog. Net als de afgelopen nachten gaat het een paar graden vriezen. Plaatsen kunnen mistbanken voorkomen, vooral in het binnenland. En Bij langdurige opklaringen kan het ook afkoelen naar min 5. Morgen begint de dag winters, maar al snel ontstaan er stapelwolken. Wel is er meer zon dan vandaag. Het blijft droog en het wordt een graadje warmer dan vandaag, ongeveer 6 graden. De wind is matig, windkracht 3 tot 4 uit het Noordoosten. In het warrengebied vrij krachtig, windkracht 5. En na morgen blijft het tot en met woensdag droog met veel zon. De temperatuur komt uit op 6 of 7 graden. S'nachts een paar graden vorst. Donderdag en vrijdag is de kans op wat regen of natte sneeuw. De temperaturen blijven zoals ze zijn, veel te koud. ANWB Verkeersinformatie staat file op de N44 vanaf Leiden naar Den Haag na een ongeluk tussen Leiden-Zuid en Wassenaar-Kerkenhout, 2 kilometer Sportradio NOS, op één. NOS Radio, de Begonnen in de Arena, Ajax tegen NEC, het slot van deze zondagmiddag, Andy Houtkamp en wat kan Ajax eigenlijk goede zaken doen als er gewonnen wordt in de arena van NEC. En dat is al heel wat keren gebeurd. Want van de 36 keer in Amsterdam gespeeld deze wedstrijd won de Ajax 32 keer. En bijna was het al 1-0 via Siktorson, die de bal in zijn net schiet. 32 keer dus gewonnen en vier keer werd het gelijk nog nooit wist NEC in Amsterdam te winnen. En vandaag zouden ze dat toch wel heel graag willen doen. Maar alleen al om die 6-1 nederlaag eerder in het seizoen, thuis geleden tegen Ajax... om die een heel klein beetje weg te poetsen, alhoewel dat niet pakkelijk is. Goed, 1 minuut en uh, 30 seconden bezig deze wedstrijd. Ajax begint furieus, is uh, in de aanval met de eerste mogelijkheid, was daar dus voor Sikterson. En Sikterson heeft de bal weer. Wordt de bal voor zijn voeten weggetikt door Smofs en dan gaat Ajax toch in de aanval via de rechterkant. Via eh, Ricardo van Rijn speelt de bal even terug op al de wereld. Al de wereld kijkt. Wie loopt er vrij? Nou, Breet maar naar Mooie Zander. En Mooie Zander kijkt naar voren. NEC spelend. Verdedigend natuurlijk. Ik kijk daar achterin. Uh, vier verdedigers met vlak daarvoor nog drie uh, mensen. En toch staat uh, sint vrij. Kan de bal even terugleggen. Uh, en dan heel wild uh, ja, over de achterlijn geschoten door Victor Palsen. Oftewel een hoekschop voor Ajax na twee minuten spelen. Eerste hoekschop dus in de wedstrijd voor de Amsterdammers. In een uh, uh, nou, redelijk volle arena. Ik zie toch nog wel wat uh, lege plekken, maar dat uh, uh, ja, geen idee waar dat mee te maken heeft, want Ajax is toch op uh, titelkoers 57 punten, bestaat minder dan Vitesse en PSV, die er ook 57 hebben, de hoekschop komt voor het doel wordt weggekomen door Victor Palsen, en dan opgevangen door Schöne, die de bal helemaal terugspeelt naar Vermeer, 2,5 minuut gespeeld in de arena, Ajax NEC, vooralsnog 0-0 Gio Lippens kijkt. naar schitterende ronde van Vlaanderen. Schitterende winnaar bij de Nederlanders. Ben je al blij als er eentje bij de eerste tien zou komen tegenwoordig, Gio? Nou, er is er net eentje bij de eerste tien gekomen, Tom. Uh, Sebastiaan Langeveld, uh, ja, toch eigenlijk wel de beste Nederlander... in de voorjaarsklassiekers van uh, dit jaar. Hij reed al goed in de E3-prijs, reed ook goed mee in Milaan, Sanremo, maar ereplaatsen zaten er nog niet in. Hier rijdt hij gewoon top 10 en doet hij het prima, Sebastian Langeveld. Elfde trouwens, Lars Boom, dus één plekje daarachter. Ook die liet zich weer gewoon van voren zien... Op de plek waar hij thuis hoort uh, liet zien dat de E3-prijs dat, dat toch een uh, incident was. Het moment waarop hij niet meer mee kon met uh, de snelle mannen. Maar uh, nu zat hij er in elk geval bij in die achtervolgende groep. Nog maar even de uitslag van vandaag. Fabian Cancellara dus op de eerste plek met overmacht. Meer dan een minuut voorsprong op Peter Sagan, de nummer 2. Dan op de derde plek Jurgen Roelands, knap gedaan van die Vlaming. Op de vierde plek, ik zei het al, Alexander Kristoff. dat waren de vier die we live zagen binnenkomen. Daarna was... Het Mathieu Ladagnou, Fransman op de vijfde plaats. Heinrich Hausler, jawel, hij is er weer. Op de zesde plaats voor Van Avermaat, voor Sebastiaan Turgot. Voor John Degenkoop van de Nederlandse Argo simano ploeg heeft het dus ook goed gedaan. En dan op de tiende plek dus Sebastiaan Langeveld. Gaan we nog even naar de stand in de World Tour, moet je tegenwoordig meenemen. Is belangrijk, Peter Sagan gaat daar aan de leiding met bijna het dubbele aantal punten van Fabian Cancellara. 312 punten heeft hij verzameld. Cancellara staat op uh, 211. Ongelooflijk dat verschil tussen die twee. Dan Rodriguez. Joaquin Rodriguez op plaats nummer 3. Sylvain Chavanel op plaats nummer 4. Geraint Thomas en uh, Richie Port hebben we erachter. En dan op de zevende plek de eerste Nederlander. Tom Jelte Slachter. Dat heeft alles te maken met het winnen van de Tour Down Under. De eerste echte belangrijke koers van dit seizoen. Waar Slachter 111 punten voor die wereldranglijsten verzamelde. Slachter dus nog steeds in de top 10. Uh, dan hebben we het eigenlijk gehad. Wat betreft de cijfers weten we één ding. Zeker Tom Bonen uitgevallen vandaag. Waarschijnlijk niet uh, in uh, Parijs-Roubaix komende zondag. Hoewel daar het verdikt nog niet over gegeven is. En dan zal het opnieuw een duel gaan worden. Tussen de mannen die we vandaag van voren hebben gezien. Zeker Fabian Cancellara en wie weet ook Peter Sagan. Het zal een mooi duel worden over een week in Roubaix. Dankjewel Gio. Gaan wij het hebben over de spannende strijd om de landstitel. Ajax is dus net begonnen aan de wedstrijd tegen NEC. En vandaag won Vitesse met hangen en wurgen van Pek Zwolle 2-1. Maar die andere twee titelkandidaten liepen dus averij op. Feyenoord verloor gisteren in Heerenveen. En Roda tegen PSV eindigde vanmiddag in 2-2. Ja, PSV verliest dus wederom twee punten. Jan Rolfs in gesprek met de aanvoerder van PSV, Mark van Bol. Mark, hoe ongelooflijk duur zijn deze twee punten? Nou, het is gewoon zonde dat je je twee punten verliest. Maar hoe duur? Ja, duur weet ik niet. Als we zes keer winnen zijn we kampioen.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 krijgen hoda-kansen door het opportunistische voetbal... wat ze spelen met die lange ballen op die moesje Ja, maar dat weet je. En, uh, maar we kunnen onszelf verwijten dat we die wedstrijd niet afgemaakt hebben. Hoe komt dat dan? Ja, hoe komt dat? Je hebt de wedstrijd ook gezien. Uh, als je de kans niet afmaakt, uh, dan uh, blijft het altijd spannend tot op, tot op het einde. De trainer zegt van, eigenlijk, ik krijg het lek niet boven. Ik kan het niet veranderen, het lukt niet. Dat uh, bedoelt hij ook in verdedigend opzicht. Wat is jouw mening? Nou, het gebeurt ons wel heel erg vaak. We hebben al zeven keer verloren niet zo vaak gelijk, als we deze winnen. Of het is helemaal niks. Dus je moet veel stabieler worden. Maar wat ik net al zei... Eh, het klinkt heel gek wat ik nou zeg... na een 2-2 twee, twee gelijkspel bij Rode, Als we zes keer winnen... staan we met die schaal in de handen. Dat is de positieve kant. Um, negatieve kant is... dat het jullie steeds weer overkomt. Makkelijk doelpunten weggeven... Uh, en daardoor wedstrijden verliezen. Ja, maar dat zei ik net. We hebben zeven keer verloren. Niet zo vaak gelijk. Volgens mij drie keer... Dus we zijn niet stabiel. Ja, dat mogen we onszelf aanrekenen. Wat is dan besproken net in de kleedkamer? Maar niet veel. Wat wordt er besproken, denk je, de komende week? Nou, wij moeten gewoon dezelfde hoed verder gaan. Nogmaals, ik vond het helemaal niet zo slecht wat wij lieten zien. Wij moeten de wedstrijd alleen beslissen. Je komt uh, redelijk vroeg achterop met 1-0 uh, door een corner. En je komt dan... We waren eigenlijk, ik vond ons voor die goal ook goed. Uh, en dan krijg je een corner, corner tegen 1-0 achter... En daarna spelen we gewoon hetzelfde spel verder als waar we mee begonnen waren. Ik vond het heel erg goed. De eerste helft zeker, maar de tweede helft is een, is een wereld van verschil. Daar ben ik niet met je eens. Omdat het zo lijkt. Omdat Roda gewoon op het speelt met lange ballen op de moezie... waardoor lopende mensen die erbij komen, dan lijkt het en dan oogt het. En natuurlijk, zij krijgen ook kansen daardoor. Dat ontken ik ook niet. Maar wij moeten die wedstrijd beslissen. Mark van Bommel zei dat 2-2 was dus de einduitslag. En Frank de Boer zei het al, het is alleen maar een leuke zondag... als je het zelf dan ook goed doet en jouw houdt kan. Ja, 0-0 uh, dus uh, nog uh, twee punten laten liggen Ajax. Maar we hebben acht minuten gespeeld en Ajax is wel wat beter. Maar opvallend, NEC probeert het ook wel in de aanvallend opzicht. Het al een schot gezien van uh, Van de Velden. Ooit uh, bij Ajax in de jeugd begonnen. En nu de spelen bij NEC. Maar nu heeft Ajax weer bal bezit en gaat de bal naar Sigtorsson. Sigtorsson probeert te kaatsen met die jong. Dat lukt niet en dan wordt er overgenomen door NEC. En goed ook, gaat de bal de diepte in, buitenspel. Uh, het is gevaarlijk hoor. En het wordt prachtig, nou wil ik zeggen afgemaakt door Platje. Maar, uh, of uh, Platje was niet, Rex was het... Uh, maar uh, het is buitenspel voor NEC. Oftewel, het is een wedstrijd. Uh, en dat uh, hadden weinig mensen vooraf. Op gerekend, omdat men verwachtte eigenlijk wel dat Ajax over NEC heen zou eh, walsen. Maar vooralsnog in die eerste negen minuten is Ajax zoals gezegd sterker. Maar eh, komt NEC er af en toe heel aardig uit. Siktorson speelt de bal naar Blind. Blind aan de linkerkant, eh, bal naar binnen toe. En eh, weet Fischer te vinden. Fischer weer even terug op eh, Blind. En dan eh, is het eh, zoeken naar de vrije man. Nog altijd Blind. Goede bal op Siktorson. Siktorson bal wel een beetje ver voor zich uit. Maar kan de bal meegeven aan van Rijn. Om de toeziend oog overigens van, van de wiel van Anita. En van Vertongen drie ex ajax die na de wedstrijd gehuldigd zullen worden. Ik hoop dat er nog wat mensen blijven zitten. Is wel zo aardig voor deze ex-grootheden van, uh, van Ajax. Ajax nog altijd in balbezit aan de rechterkant van het veld. En daar is een uh, overtreding gezien door Wegerreef. Nou is dat in of buiten het strafschopgebied? Ik denk er net buiten. Dat geeft hij in ieder geval aan. Jan Wegerreef, overtreding. En uh, De speler waar de overtreding op gemaakt is, die ligt een meter of vijf binnen het uh, strafschopgebied. Het uh, is Sittersson uh, uh, die. Uh, of nee, niet Sittersson die er, daar ligt. Uh, Boerrichter die uh, even aangepakt werd. En even kijken in de herhaling. Nou, het is. Op het randje, hier nog niet te zien op dit uh, beeld. Nou, in ieder geval, het is duidelijk, hij ligt er buiten. Dus heeft Weger even gezegd, uh, de vrije trap vanaf de rechterkant kan zo dadelijk genomen gaan worden. Hij gaat eerst stappen uh, om uh, de 9,15 meter 15 uit te meten. Dat is een heel stuk verder dan waar het muurtje nu staat. Eriksen achter de bal. bal ligt dus een centimeter of 10 buiten het strafschopgebied aan de rechterkant. Uh, Victor Fischer komt zich ook nog even melden aan de rand van het strafschopgebied. Vlakbij Eriksen, maar ik denk dat het verstandiger is om die bal voor het doel te hengen. Want daar staan toch wel wat mensen klaar, zoals al de wereld. Daar komt de vrije trap van Eriksen. Schiet hem richting twee. De paal op de lat, zeg. Wordt de bal gekocht door Sim de Jong. Die bijna zijn vijftigste doelpunt voor Ajax maakt. Hij komt de bal goed eh, richting het doel. Maar net iets te hoog gemikt. Bal via de lat over het doel van Gabor Babos. En dit was de grootste kans voor Ajax tot nu toe. De goede vrije trap. Hard genomen. Strak. En ook strak doorgekopt, maar net iets te hoog voor Siem de Jong gekopt, door Siem de Jong gekopt. En dus een bal op de lat, terwijl Babels de bal weer in het spel gaat brengen. Elf minuten gespeeld, Ajax-NEC. Is volgens nog een leuke wedstrijd om naar te kijken, omdat ook NEC af en toe meedoet. Maar Ajax de grootste kansen en mogelijkheden. Even kijken wat dit oplevert. Als er een compduel is bij Ajax achterin, dat wordt gewonnen door Ajax. En dan kan Ajax er snel uitgaan met Van Rijn. Als hij snelheid maakt, dan heeft hij aardig wat mensen mee. Want ik zie daar Boerichter lopen en Van Rijn gaat goed er langs aan de rechterkant. Bal voor het doel. En dan wordt de bal weggewerkt uit de verdediging door Kevin Comboy. En zo zijn de problemen even opgelost voor NEC. Stand na half minuut spelen bij Ajax NEC nog altijd 0-0. Uit 1980, Bruce Springsteen en Hungry heart. Het zal toch niet hè, dat AX vandaag nog een gaat oplopen tegen NEC, hè, Andy? Ja, het ziet er niet eruit, Twan. Maar je weet nooit hoe een koel. Haas vangt. In deze tijd heel belangrijk. Balbezit voor Ajax. Oh Fischer. Op de voeten van uh, Babos. Schiet hij de bal. Uh, en Babos kan de bal dus uh, redden. En uh, nu is NEC meteen weg aan de linkerkant met platje. Open wedstrijd. Platje. Slechte bal. Opgevangen door Alderwereld. Andere kans gezien al voor Ajax. De voorzet van Blind vanaf de linkerkant. Op het hoofd van Boerrichter die de bal net overkopte. En nu dus Victor Fischer die de voeten van uh, Gabor Babos uh, raakt in de korte hoek. Balbezit weer voor Blind. Blind. Goede bal op Eriksen. Blind speelt dat uitstekend dit seizoen, maar het was wel buitenspel van Eriksen. En dus uh, mag NEC een vrije trap gaan nemen. Uh, ja, Ajax uh, kan er natuurlijk uh, een heel mooi weekend van maken... door als eerste op 60 punten te gaan komen in deze competitie. Maar uh, over twee weken, het, het is nog een lange weg te gaan hoor, nu NEC... Heracles volgende week. Dan uit bij PSV. Daar ziet uh, iedereen toch wel de belangrijkste wedstrijd. in de rest van het seizoen. Maar ik kijk dan ook nog even naar Herenveen thuis. Nak uit. Willem 2 uit. En Groningen. Of uh, thuis tegen Willem 2. De voorlaatste wedstrijd. En de allerlaatste wedstrijd uit. tegen FC Groningen. Balbezit voor NEC. Die wedstrijd moet het eerst gewonnen worden. voor Ajax. Als zijn Platje de bal uh, breed speelt. Kan er uh, aardig uh, gedraaid worden door Palsen. Palsen speelt dan de bal op Koolwijk. Koolwijk probeert de bal binnen door te steken. Lukt niet. Omdat uh, wie was dat Nick van der Velden tegen de vlakte ging. Maar de bal blijft toch uh, in bezit even van uh, NEC. Platje weer. Platje is uh, uh, duidelijk bezig. Voelt zich uh, thuis hier in de buurt. Speelde jaren bij uh, Volendam. En nu dus uh, in de arena tegen Ajax. Heeft uh, Ajax de bal overgenomen met uh, Deli Blind blind kijkt en uh, vindt aan de linkerkant uh, zijn uh, ploegenoot Victor Paulsen en Paulsen. Uh... Terwijl ik een heerlijk kopje koffie aangerijkt krijg. Maar dan sta je wel meteen op mijn neus. En Pauls heeft de bal gespeeld naar al de wereld. Al de wereld. Hij heeft de bal centraal achterin. Eventjes temporiseren. De bal naar Zander. 16,5 minuut gespeeld. 0-0 de stand. En als ik het net over NEC had. Die hebben een speler opgesteld. Een Duitser. Marcel Stutter. Dat doet wel vaker mee. Maar nu dus in de basis. Een Duitser uit het welbekende S.V. Holzwiekende. Daar is hij vandaan gehaald. Hij heeft nog weinig kunnen laten zien als linker. Middenvelder, balbezit voor Ajax. Ja, mooi zand, want de aanval loopt uh, traag. Nu dan de uh, bal op de diepte naar de rechterkant naar Boer. Een goede paas om te stoppen. Dat gaat de bal terug naar Van Rijn. Van Rijn, die uh, steeds de bal in uh, voorste voorst gaande instantie uh, probeert te spelen. Uh, voor voorgaande richting. En dat lukt nu ook weer. Maar dan zit Koolwijk ertussen. En kan Koolwijk de bal van de velden spelen. Van de Veldenbal. bal de diepte in. Goeie bal als platje de bal binnen kan houden. Dat kan niet. En vanaf de rechterkant komt de voorzet. Goeie voorzet. En dan moet Vermeer handelend optreden voordat er Nick van de Velde gevaarlijk is. En doet Vermeer dat uitstekend. Geeft de bal meteen mee aan Van Rijn. En zo kijken we naar een levendige wedstrijd. 17,5 minuut gespeeld. Ajax NEC. Nog altijd 0-0. Want het is spannend bovenaan in de Eredivisie. Feyenoord bleef dus gisteravond op 56 staan. PSV kroop van 56 naar 57. En toen was het de beurt aan Vitesse. En die wonnen van 54 komen ook zij op 57 punten. Afhankelijk ging het makkelijk. Boni en Havenaar, 2-0 ruststand. Maar toch, het werd toch nog spannend. 2-1 via Valpoort. en nog een wat hectische slotfase. Maar verdiend gewonnen door Vitesse. Theo Jansen praat erover met Bas Goede Goeie eerste, niet zo'n goede tweede helft. Is dat eigenlijk een eens in het verhaal? Ja, denk ik wel. Ik denk dat we de eerste helft inderdaad prima spelen. Goede kansen creëren, goed scoren. En de tweede helft uh, gelukkig zijn uh, dat we uiteindelijk nog uh, misschien nog wel blij mogen zijn met 2. Uh, met Terwijl je misschien op 3-0 had moeten staan. Daarmee doe je vooral op die buitenspelgoal, die geen buitenspel was, maar de grensrechter vond van wel. Ja, dus dan is het afgelopen. Ik bedoel, als die bal erin gaat, dan is het, is het uh, over aan sluiten. En uh, nu kwamen ze toch nog uh, in de wedstrijd. Uh, dus dat was wel uh, een, een klein blundertje van, uh, van, uh, van onze schets. Um, jullie de eerste helft goed en de tweede helft niet zo. Is het ook zo, Pex vonden de eerste helft niet zo goed en de tweede helft wel? Nou, het enige verschil wat er was tussen de eerste en de tweede helft is dat ze veel meer druk zetten. En, uh, dus dat had meer met onszelf te maken dan met, met Pex zelf, denk ik. Ik denk dat wij gewoon heel slordig waren, heel veel bal uh, De spits niet konden bereiken en uh, de spits ook niet balvast genoeg waren om, uh, om, om de middenvelders bij te laten komen. Dus de tweede helft wordt gewoon snel vergeten en uh, ja, volgende week weer een wedstrijd. Uh, Belgische scheidsrechter vandaag. Uh, los van wat de man allemaal wel en niet goed doet, valt wel één ding echt op. Hij houdt niet zo van mensen die tegen hem praten. Daar ben jij ook het slachtoffer van geworden. Ja, je, ik bedoel... Uh, scheidsrechter kent je niet, denk ik. Uh, bedoel, op zich veel dat mee, wat ik, wat ik zei, maar... Ja, gaat... Wat zei je dan? Dan ben ik nu nieuwsgierig. Ja, gewoon uh, dat er niet veel aan de hand was. Een beetje, en op het toon natuurlijk die niet... Uh... Misschien niet perfect is, maar kom op, stel je niet zo aan en, uh, en doe niet zo moeilijk. En hij gaf er gelijk geel voor. Ja, weet je, ik bedoel, hopelijk zie ik hem niet meer. Maar zou dat zo zijn dat ze in België misschien wat minder gewend zijn dat dat gebeurt? Is dat een beetje de, het ja, verschil in aard? Nou, ik, ik weet niet. In België, in België spelen natuurlijk ook veel, meer, veel buitenlandse spelers. En niet alleen, uh, alleen Belgen. Belgen over het algemeen zijn wel mensen die uh, vrij weinig terugzeggen. Uh, de scheidsrechter, die zijn ook vrij weinig. Uh, dus misschien daarom dat hij, dat hij uh, geel geeft. Maar weet je, ik, bedoel, ik moet gewoon mijn mond houden, dan krijg ik geen geel. Kost je een wedstrijd ook, hè? Ja, klopt. Maar uh, liever een wedstrijd hier thuis dan, uh, dan over een week twee, of over twee weken. Dus. Er is genoeg te mopperen, uh, ondanks alles. Maar volgens mij heb je niet zo'n slecht weekend, toch? Nee, maar wij mopperen ook niet. Want je ziet aan, aan, aan de clubs om ons heen dat het gewoon moeilijk is na een week. Dat je, dat je niet speelt om, om een wedstrijd zomaar even te winnen. En uh, dat hebben we prima gedaan. Dus... Uh...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 Aan naar de Amsterdam Arena. Wat een prachtig doelpunt van Ajax. Echt een aanval uit het hoekje. Prachtig ingespeeld door Deli. Blind. Bal wordt klaargelegd. Door, uh, uh, door uh, Sigtorsson, die de bal klaarlegt voor Fischer. En Fischer scoort zijn zevende doelpunt van dit seizoen. En Ajax leidt met 1-0. Prachtig doelpunt, ik kan niet anders zeggen. En weer staat daar Deli Blind uh, bij aan de basis. Heel mooi gedaan hoor, ik kan niet anders zeggen. Dit zijn de doelpunten waar je voor naar een stadion komt. Ajax leidt terecht met 1-0 tegen NEC. Houtkamp in de Amsterdam Arena. Wat een schitterende aanval van Ajax. De tweede goal van de middag is zo'n mooie lange aanval op de rand van het strafschroepgebied. Uh, met Siktersson met name in de hoofdrol. Maar ook weer Victor Fischer. Bal naar de buitenkant en dan bal voor het doel. En achter het standbeen langs gaat de bal wel een beetje mazzelig in het doel. Maar dat maakt verder niet uit. Want het is uh, wel de uh, 2-0 voor Ajax. En die aanval op zich die is zo mooi. Ik had het bij de ene al over een uh, aanval uit het boekje. Zoals op trainingen wordt uh, uh, gespeeld. Inspelen op de rand van het strafschopgebied. Kaatsen en dan scoren. En Ajax doet het uh, uitstekend ook die 2-0 dus. Een hele fraaie met Blind vanaf de linkerkant. Ajax is 2-0 voor... Uh, doelpunt uh, van Fischer. En ik denk dat de tweede een eigen doelpunt uh, zal zijn van Van Eijden. Maar daar was Siktersson ook uh, heel dichtbij. Een overtreding is er gemaakt op uh, Van Rijn. vrije trap Ajax. En nu is het echt uitkijken voor NEC. Dat ze niet volkomen overlopen gaan worden. Er was nog een uh, koddig moment een uh, paar minuten geleden. Uh, niet voor uh, Rex. Want die werd door zijn eigen ploeggenoot, door Kolwijk Van heel dichtbij, heel hard voor zijn hoofd geschoten. En uh, dat, uh, daar was hij niet blij mee. Ja, met zulke heb je geen tegenstanders meer nodig? Zou je bijna zeggen. Vrije trap voor Ajax via Eriksen. Halverwege de helft van NEC. De A lange voor voorin. En daar is de 3-0. Jongen, jongen, wat makkelijk zeg! Het is Siem de Jong die 3-0 scoort. In een paar minuten tijd doopt Ajax nu al over NEC heen. En voor de wedstrijd vroeg ik aan Frank de Boer: uh, hoe zit het met het doelsaldo? Kijk je daarnaar? Oh, hij wordt niet, goed, uh, hij wordt niet toe toegekend buitenspel. Afgekeurd dus. Het is uh, buitenspel, de gegeven door scheidsrechter Jan Beeger heeft. En ik vroeg hoe het uh, zit met uh, het doelsaldo of hij daar ook nog naar kijkt. Ja, als je goed voetbalt, dan uh, komt dat doelsaldo vanzelf wel. En Ajax voetbalt uitstekend. Goede aanvallen. Uh, bijna dus 3-0. Waren het niet dat uh, Sim de Jong buitenspel stond... toen hij de bal binnen tikte uit de vrije trap van Eriksen. Balbezit weer voor Ajax. En ik denk dat dit best wel eens een hele grote uitslag kon gaan worden... in het voordeel van Ajax. Want Ajax is gretig. Ajax uh, speelt uh, uitstekend. En nu met Deli Blind, die de bal even bij zich houdt. Kijk op het scorebord. 27 minuten gespeeld. Victor Fischer en bij Sictor. Op de doelpuntmakers 2-0, dus voor Ajax, Ajax NEC dus 2-0. De uitslagen van eerder vandaag. Hierakles tegen AZ werd 1-2. RKC tegen Aarde Den 4-0. Vitesse Holle 2-1. En Roda JC tegen PSV werd 2-2. Tot zo. Ik hoor een steentje. nog een steentje. Nog een steentje. Ik denk, wat is dat nou? Wonderlijke, ware verhalen. In plots. Ik ga kijken en dan staat Gadiza. Ik zit tegen 8 mensen. Volgens mij gaat ze bevallen. En nu? Thema, de baas. Hij draait zich om. We gaan eens even kijken. Dus hij slaapt gewoon door. Radio 1. Straks om kwart over zes. Plots. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.